Deel 24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 Ben je voor de verandering weer eens op de zaak? Er is, er is hier er, er, iemand van eh, bouw- en uh, woningtoezicht. Uh, wat, wat wil die vent dan? Ja, hij eh, uh, uh, uh, uh, wil... Uh, uh, moet u uh, dringend uh, spreken? Jezus, ik uh, kom dan. Wat is er? Uh, bouw- en woningtoezicht bij die piepshow. Ik, ik moet gaan, op. Uh. Vind jij nou ook niet dat zo moet trouwen? Oké, mij dat allemaal schelen als hij maar eens een keer zijn kop leert gebruiken in plaats van zo'n lul. Haar. Ja. Kokos, ik ruik kokos. Daar zit hij meneer Pruijs. Ja, is goed, uh, jongen. Bedankt. Hé, hey, Harry. Zo, je bent er ook vroeg bij. <laughs> ja, dan ben ik op mijn mooist. <laughs> ja, ja, natuurlijk <hums> Ah, en u moet een man wezen van bouw- en woningtoezicht. Klopt. Uh, Pruis is de naam, Harry Pruis. Donders, Sepp Donders. Donders? <laughs> ja. U heeft een probleem, meneer. Nou, daar gaan we dan wat aan doen, meneer Donders. Uh... Heeft u een vergunning aangevraagd voor deze inrichting? Ja, een vergunning, zegt u. Er is ingrijpend verbouwd, zie ik. En de bestemming is veranderd. Ja, uh, kijk, het was een bouwval en nou is het een nette zaak. En ik betaal belasting, de hele mikmak. Uh, dat vroeg ik niet.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 Nee, dat ben ik. Uh, ah. Kan ik iets voor u doen? Uh, ja, ik kom keuren. De brandveiligheid. Oh. Nou, uitstekend. Uh, ik zou zeggen, uh, gaat op gang. Dank u. Uh, rookt u? Uh, ik, heb, nou, uh, ik heb een heel puik sigaartje. Eentje voor thuis. <laughs> Daar zeg ik geen nee tegen. Nou. Kijk eens, alstublieft. Uh, wat is dit? Dat... Uh... Dat is een uitstekend merk. Ha, ha, ha. Ja, nou, kijk maar even rond, zou eh, ik zeggen. Zeg, Dames, excuseer, mag ik even? Ik heb uh, even een vraagje. Uh, Donders, Sepp Donders van Bouw- en Woningtoezicht. Zegt u dat wat? Vreselijke vent. Kom maar, Neuken. Ja, ja die, die, is, uh, die is hier geweest. Hier? Ja. Dan geef een u die sigaar meteen maar weer terug.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 Maar kijk, als je in de drugs wilde, dan is het meteen einde oefening. Al die klootzakken die daarmee bezig zijn, die worden op de duur allemaal knettergeek. Uh... Oké, okay, allemaal, we gaan beginnen. Oké, okay. hey, hey, hey. Rustig. Jongens, kom op, even centraal. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Deze vergadering gaat over de toekomst. En niet alleen van dit pand, maar van de hele kraakbeweging. Zoals iedereen weet hebben wij hier vorige week bezoek gehad van een knokploeg. De resten zijn nog te zien. Er zit plastic voor de ruiten. Zit er achter die knokploeg. Laat hem nou even, man. Daar kom ik zo op. Sommige bewoners zijn weggegaan. Maar wij zijn gebleven met een kleine groep. Precies. Yes. Goed. En waarom? Omdat dit pand de afgelopen twee jaar zes keer is doorverkocht. Absolutely. De prijs is gestegen van 60.000 gulden naar meer dan twee ton. Twee ton! Als je kijkt wie er bij die verkoop betrokken is... komen we er telkens weer uit bij een meneer Bosman. Ja, bij de penozen beter bekend als Rotterdamse Aad. Penozen? Hoezo penozen? Ja, gokken, doop, misschien wel wapens. Hij heeft hier ook een hier vlakbij. Hoe weet je dat? Dat weet ik. Dat klinkt heavy, man. Ah. Oh. Penozen. Penozen. En die wil jij uitdagen? Nee, natuurlijk niet. Ik zou ook het liefst ergens uh, gewoon rustig wonen, maar ja, deze wat, lui. Zijn er mensen uit de loodsen van het Oostelijk havengebied? KNSM-eiland? Ja, ja, ja, ja. Die panden zijn vorige maand gekocht door diezelfde bosman. Oh, okay. Weteringsgans? Ja, daar woon ik. Is van een vriendje van hem. Echt? Zeker weten. Dus we kunnen hier wel weggaan, maar er komen dezelfde lui morgen bij jullie langs. En daarna bij jullie. En bij jullie.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 En als ze op de stoep staan, dan haalt zo'n barricade die gasten wel een tijdje bezig. Ja, dat geeft ons de tijd om elkaar te bellen. Toe maar, laat me zien dan. Drie boeren. Drie tweeën. Yes! En twee vijven, full house. Tering. Dat big beer. En om te laten zien dat we niet bang zijn, stellen we voor dat we vanavond zelf bij hen langs gaan zelf initiatief tonen. Hé hey zeg, ik ga niet een beetje lopen knokken. Mezelf verdedigen is één ding, maar niet de hele We boel... gaan niet knokken. Alleen even aanbellen. Meer niet. Hé, hey, Aatje. Hé. Hey. Eh, uh, je even rug lenen. Ik stond op winst en dan krijg ineens alleen maar klote kaarten, verdomme. Leuk dat je er bent jong. Goedenavond ja. trouwens. Ja. Maar waarom zou ik jou nog geld geven? Geef mij eens één goede reden. Nou, je zorgt toch een chauffeur voor Marokko? Ik dacht dat jij niet mocht van jou. We. Die hebben niks mee te maken. Zo, zijn we volwassen aan worden. Nee, kom op, man. Hey, ik heb jou een fantastisch aanbod gedaan, maar jij moest erover nadenken. Wat denk je nou dat ik doe? Een beetje afwachten totdat meneer is uitgefilosofeerd? Nee, maar... Je maar, bent maar, te maar. laat, joh. Yes! Jezus, tyfus! Godverdomme, Godverdomme, hoe is dat, wat hij? Wat is dat, man? Godverdomme, hij... Ze dragen biefakmussen. Moet ik even ja, de jongens... Nee, jongen, dan zijn ze al lang weg, man. Godverdomme, hij. Hey. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Daniel Boissevin en Micha Hulshoff. Scenario, Henk Apotheker, Regie, Marlies Cordia en Jeroen Stout.